5 uur, Marion Koekoek met het NOS Journaal. In Canada is een man opgepakt die spioneerde voor China. Hij werkte op een scheepswerf waar boten werden gemaakt... voor de Canadese kustwacht en de marine. Volgens de Canadese autoriteiten wilde hij aan Peking informatie doorspelen... die van belang is voor het beschermen van de landsgrenzen. De man van 53 kan een levenslange gevangenisstraf krijgen.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 De bekende Chinese regisseur Zhang Jimou heeft toegegeven dat hij drie kinderen heeft. In een verklaring heeft hij excuses aangeboden omdat hij zich niet heeft gehouden aan de een in zijn land. Hij zegt dat hij en zijn vrouw straf voor de overtreding zullen accepteren. Meestal is dat een boete. Zhang was onderwerp van onderzoek geworden na aanhoudende geruchten... dat hij zeven kinderen zou hebben bij drie verschillende vrouwen. De Chinese autoriteiten op het gebied van gezinsplanning... lieten donderdag weten dat ze Zhang wilden ondervragen over zijn kroost. Zhang Jimou werd bekend met films als Raise the Red Lantern... en House of the Flying Daggers. Dan nog het weer, vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het wordt 1 tot 4 graden. Er kan wat mist ontstaan, die lost in de morgen vrij snel op. Overdag geregeld zon en droog bij 7 graden.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 Als een baken voor de luisteraars A, A. Je hebt A, de Liene en B, de muziek ze is A, de Kwaad en B, een beetje laat Bidden in de nacht, van 1 tot morgen 6 Is de geest weer uit de fles A, A. Ze is een parel in de media woestijn De mensen op de weg kunnen dik tevreden zijn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 Ja, welkom terug in het laatste uur van deze goede nacht. en het is tijd voor Jan Emaus. Truck Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Hallo. Well, that was the sound of Rogers Wawa Rabbits. You heard them eating on Dat there. That's very cheap at this time of the year. But now here in Willston Green, yes, it is a bit chilly, but no matter, because here comes a gentleman and we're going to talk to him about shirts. Excuse me, sir, would you mind talking to us about shirts? Do what? About shirts. Shirts? Yes. We're going to put into town. <laughs> Good grief. And here comes a lady with an enchanting little kangaroo. And I'm going to ask her something about shirts. No, I'm not, because she's given me rather a vulgar sign. Would you, excuse me, would you mind, we're talking about shirts. Huh? About shirts. Shirts? Yes, the problem of shirts. The kind of, um, you know, are they necessary? Shirts. Where it is. Where it is, yes. Where, where is shirts? I don't know. I don't know. Mm -hmm. Um, oh dear. Ah uh, There's a gentleman marching down here with a really determined stride. He looks a little cautious. He is hopping. <laughs> Excuse me, sir, would you mind talking to me for a moment at all? We're... Well, um, uh, what do you mean, Governor? What do you want to know? Well, we're talking about shirts. About are they still necessary? Do you think? I mean, do you think they should stop making shirts? Oh, no, not at all. A man's not dre not dressed unless he's got a nice shirt on, Governor, is he? Not really. What? What about the length of the shirt? Because the old ones used to be very long. Well, I'm but... all well, for the short shirt, the old types, old fashioned, mate. You've got yeah. to be a bit modern these days, yes. Governor, ain't you? Okay. Yeah. Well, they're all certainly with us, <laughs> anyway. Well, you? they are. You've got to be with it. Cool, that's the stuff. Yes. Right. Okay, well, thank you very much. Hello, right, bye bye. Bye bye. Well, I think we're going to have to leave it there and I'm going to take you right away straight over to the El Olympia to watch the shirt event. I'll repeat that, the shirt event. I'll repeat that, the shirt event. I'll repeat that, the shirt event. The shirt express, please. Uh, yes, that'll be three weeks, dearie. Three What? weeks, but the sign outside says 59 59 minute cleaners. Yes, that's just the name of the shop, love. We take just three weeks to of a the shirt. Shot. Yes, that is if there's an R in the month. Of course, oh, otherwise but... it's four weeks. But your name does begin with a P. Does it? Well, do? no, actually, well, of course, course it's five weeks. and except five if it's a week, be a little limey. Never even get can... well a shaking my shirt all over the place, but it's been thrown my back in my face. <laughs> oh, just, just, just shaking the shirt. New horizons in sound now as Roger plays a solo on the electric shirt collar. Ja, hoeveel boodschappen... Goedemorgen overigens. Hoeveel boodschappen kan je kwijt in uh, een minuut of vier? Nou, de Bonzo Dogband uh, deed nogal wat in die vier minuten. In 1969 op de LP Ted Pals. Dit was Shirt. Waarop ze lieten horen dat als je uh, maar een beetje serieus klinkt... je op straat iedereen iets kunt laten zeggen over wat dan ook. Hoe onbelangrijk het onderwerp ook uh, is... Dat geldt trouwens in 2013 helaas nog steeds, vrees ik. En over tien jaar ook. Um, verder lieten ze horen dat ze Elvis treffend konden parodiëren. En dat ze de Shadows, de begeleidingsgroep van Cliff Richard, zo goed konden nadoen. Um, ja, de Bonzo Dog Band, ik laat ze eens per jaar in dit rubriekje horen. En Adeline van Leer zegt altijd op veelbetekenende toon tegen mij... Ja, ik weet dat jij dat leuk vindt. Ja, dat is ook zo. Uh, en ik heb een alibi, want Monty Python, het team, komt hier bij elkaar. Reden om daarnaar ja, uit te kijken en tegelijkertijd je hart vast te houden. We zien wel. Uh, Neil Inns, de pianist van de Bonzo Dog Band, had te maken met de leden van uh, Monty Python. Uh, hij werkte bovendien samen in de film The Ruttles met Eric Idle... van, uh, uh, van uh, Monty Python... Uh, daarin speelde hij uh, naast Eric Idle een ja, John Lennon-achtig personage... zullen we maar zeggen. Uh, trouwens, de Beatles waren enorme fans van uh, de Bonzo Dog Band. Paul McCartney heeft een van hun singeltjes geproduceerd. Wel nu, snel verder, met Kama Sutra. Dat is uh, in wezen het nummer Calendar Girl van Niels Sedaka, maar dan anders. En dat komt van uh, de LP Let's Make Up and Be Friendly uit 1972. We hebben onze dogband, Camus Sutra. We gaan door met een opname van de LP TED Pals, waar ik zojuist shirt van liet horen uit 1969. Dit is Tubus in the moonlight. Hoe subtiel wil je het hebben? En hoe romantisch.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 Oh, oh, oh, oh, In the moonlight will bring my love one hand. Een van de meest aansprekende leden van de Bonzo Dog Band... was wat mij betreft Vivian uh, was, Want hij is overleden in de jaren negentig. Hij is ook te horen trouwens op um, de LP uh, Tubular Bells van... Mike Oldfield, daar kondigt hij alle instrumenten aan. En wie Vivian Stanswell een beetje kende, moet beseft hebben... daar meende hij geen lettergreep serieus van. Hij was trouwens al eerder te horen in dit rubriekje als interviewer op straat. Helemaal aan het begin in het nummer Shirt. En nu iets waar hij heel erg goed in was. Elvis voor gek zetten. Dat doet hij in Suspicion. Hij verandert eigenlijk heel weinig aan het nummer, maar doet gewoon zijn Elvis. Overigens, Elvis komt straks nog terug bij Rex, Rex, Rex van Beuningen. Um, wat dit rubriekje betreft, tot volgende week.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 Why am I so doubtful whenever you were out of sight? Suspicion, Suspicion Torments my heart Suspicion, Suspicion Keeps us apart Suspicion, Suspicion Why torture me? Suspicion keeps us, us apart. Suspicion Why don't you me. Yeah. Darling, if you love me, please show me some proof of your good intentions. I'd like it on my desk in triplicate on Monday morning, the very latest. I know this might seem silly, but I like to be absolutely positive. If you have been deceiving me, well, it's a neat bit of jiggery veteran. Suspicion. Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion. Suspicion, why torture me? Yeah. Darling, if you love me, I beg you to wait a little longer. Ja, dankjewel, Jan Nemars. Maar ik vind het helemaal goed hoor. Ik vond het een erg mooie aflevering over de Bonzo Dog Band. Dus één keer per jaar. Absoluut. You're welcome. Theatermaakster, schrijfster, dichteres Marjolein van Heemstra... schrijft eh, nog steeds wekelijks een fijne column hè, voor Dagblad Trouw. Nou, vanochtend was ze weer bij me en we hebben weer een paar mooie opgenomen. Want ze is bezig met een onderzoek naar Facebook-vrienden. Wat zijn het nou eigenlijk voor vrienden? Oh, goed, gaat u maar luisteren. Dit is het eerste jaar dat de Zwarte pieten discussie me vrienden kost. De een na de andere Facebook-relatie ontpopt zich tot voorvechter... van zwarte schmink en nylon Pruiken. De petitie wordt massaal ondertekend... en de eerste vrienden hebben zich al zwart geverfd en gefotografeerd... als eerbetoon aan hun lievelingspiet van lang geleden... toen iedereen nog gewoon gezellig meedeed, de maan door de bomen scheen... en Sinterklaas bestond. Voor alle duidelijkheid, van mij mag Zwarte Piet roze worden... Ik hoef ze niet te horen, die smoesjes over schoorstenen. Als de samenleving veranderd is, is het niet vreemd dat tradities mee veranderen. Tradities veranderen wel vaker, en gelukkig maar... anders hadden vrouwen nu nog steeds geen stemrecht... en trokken we in de Amsterdamse Jordaan nog elk jaar levende palingen uit elkaar. Daarbij, de kinderen zal het weinig uitmaken... zolang ze maar cadeaus of pepernoot uit hun schoen kunnen vissen. Dat er mensen zijn die om nostalgische reden waarde hechten aan de zwarte knecht, prima. Maar de hysterie waarmee Zwarte Piet tot nationaal symbool is gebombardeerd... geeft mij grote zin om te emigreren. Een kwart van mijn Facebook-vrienden doet daar dus actief aan mee... en heeft de petitie getekend, waarin de aperte leugen wordt verkondigd... dat het Sinterklaasfeest bedreigd wordt. Dat is niet het geval. Er is alleen het bescheiden verzoek de Piet van kleur te veranderen. En ik weet niet wat ik daarmee aan moet omdat er op die petitiesite zoveel nare reacties staan... dat ik nauwelijks kan geloven dat mensen die ik ooit een vriendschapsverzoek stuurde... of erger nog, echte vrienden, daar hun naam aan willen verbinden. Hebben ze die reacties gelezen? Doen ze maar wat? Is het een natuurlijke weerstand tegen verandering, kuddegedrag? Allemaal ontvrienden, dacht ik begin deze week. Maar wat houd ik dan over, dacht ik daarna. Wordt mijn tijdlijn dan geen schijnwereld? Ik weet ook wel dat de meeste Nederlanders Piet aanbidden. Als ik me hiervoor afsluit, verlies ik misschien contact met de realiteit... waarin volwassen mensen in hoofdletters schrijven... dat ze gewoon in Zwarte Piet willen geloven. Uitroepteken, uitroepteken. Wat nu? Ik ben niet de enige die zich met deze kwestie geen raad weet. Steeds meer Facebookvrienden klagen op Facebook over hun Facebookvrienden. Ze kunnen niet geloven dat ze zoveel types kennen... die pertinent voor-slash-tegen Zwarte Piet zijn... Er zijn ruzies en scheldpartijen tussen mensen... die vorige maand nog dagelijks elkaar status likten. Groepen worden opgeheven, kennissen ontvriend. Het Oosterschisma was er niks bij. Afsplitsen, dacht ik gister. Naar goede protestantse traditie een nieuwe Facebook-tak oprichten. De rekkelijke en de precieze allebei een eigen domein. Maar wat zou dat opleveren? Precies, verzuiling. En komen we dan van het pietenprobleem af? Nee, daarvoor zullen we toch echt in gesprek moeten. Met die instelling begon ik me te mengen in de discussie... Niks voor mij, omdat ik denk dat Facebook meer bedoeld is voor baby- en vakantiefoto's... dan voor serieuze gedachtenwisselingen. Maar het zit me hoog, deze discussie, en ik vond dat ik niet stil kon blijven. Gisteren heb ik drie Facebook-vrienden verloren. Vandaag werd ik door vier mensen ontvriend. En stilcounting. counting. Daar staat tegenover dat sommige Facebook-vrienden... dierbaarder zijn geworden deze dagen. Zoals Erika, die een citaat van Schopenhauer postte. Elke waarheid doorloopt drie stadia. Eerst wordt ze belachelijk gemaakt. Dan wordt ze hevig bestreden. Ten slotte wordt ze voor vanzelfsprekend aangenomen. Goed nieuws, schreef ze. We zijn in fase 2 beland. Ja, goed. Uh, Marjolein van Heemstra. Haar columnserie met de titel 1100 Facebookvrienden... kunt u iedere week, uh, weekend, sorry, vinden in een van de bijlagen van Dagblad Trouw. En ze staat ook weer in theater. Nou, gaat dat zien. Ze is op tournee met haar voorstelling Gary Davis, de eerste wereldburger. En mocht u morgen in Parijs zijn, nou, zoek haar dan op. Want daar speelt ze de hele week trouwens, tot en met zondag. Goed. Uh, van de week draaide ik uh, dit nummertje een paar keer. En ik dacht, oh, vindt het zo lekker. Ik dacht, Parijs, ik doe dit nummertje. Hugh Coltman.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 Niet mijn toch? Goed, bent u wel naar het Persmuseum in Amsterdam geweest bij de tentoonstelling over Simon Carmichelt, ter ere van zijn 100 geboortejaar? Nou, duurt nog tot en met 26 januari. Ik dacht, hier nog een fijne kronkel voorgelezen door de masker himself. Muziek nee. Een welwillend zonnetje gaf de markt op de Amsterdamse Lindegracht feestelijke tinten. Het was al druk en vrolijk. Naarmate de vooruitgang en de schaalvergroting voortschrijden op de logge voeten van de robot, groeit de vertedering voor de eenvoudige dingen uit vroege jaren. De eeuwige markt behoort daartoe. Ik slenterde zomaar langs de kramen. De kooplui zongen de bizarre opera van hun aanprijzingen. Veel bassen. Ik had geen haast en ik hoefde nergens heen. Een stemming die grensde aan geluk. Aan het eind van de Lindegracht waar de markt ophield... bleef ik doelloos aan de stoeprand staan. Wat nou? Nog eens langs de kramen. Een oude vrouw met een zware boodschappentas stak de straat over en bleef voor me staan. Ze vroeg, komt u ook eens bij ons in de buurt kijken, meneer? Ze was kleiner dan ik en ouder. Maar haar blauwe ogen waren onbedorven, bijna... Meisjesachtig. De markt, hè, zei ik. Een markt is altijd leuk. Ze knikte, maar ze was niet helemaal overtuigd, dat kon je zien. Ik ken de markt nog van heel vroeger, zei ze. Ik ben hier in de buurt geboren, ziet u. Het was nu mijn beurt om te knikken en te wachten, want ze wilde nog meer vertellen. Vroeger was mijn man hier warme bakker, zei ze. Toen had je ook al die markt, maar met veel Joodse kooplui. Die, die kwamen bij ons katetjes kopen... en ik sneed ze door, die katetjes, voor die mensen... En dan deden ze er zelf in de winkel boter op. En het beleg dat ze bij zich hadden. Ach ja, zo ging dat in die jaren. Ze glimlachte. Het had iets gezelligs, zei ze. Weer knikte ik, eigenlijk zag ik het er wel voor me. Ik, ik denk nog dikwijls aan die mensen, zei ze zonder enig pathos. Ze zetten de boodschappentas even op de stoep. Naast ons woonde een Joodse kleermaker, zei ze. Dat was de enige die het heeft zien aankomen. De blik werd wazig. Hoe dan? Vroeg ik na een tijdje. Ik weet het niet, zei ze, maar vlak voor de oorlog, hè. Toen zei die tegen me, juffrouw, ik ga er vandoor. Naar Engeland ga ik. Hier, hier loopt het allemaal mis, dat zei die. En hij heeft het gedaan ook. Een man alleen was die dus... Uh, hij hoefde het niet te overleggen met een vrouw. Hij had wel een oudere broer en een vader. En hij heeft geprobeerd ze mee te krijgen. Maar die vader was al te zeer op leeftijd. En die broer die zei... "Ach, ze doen ons niks. Toen is hij alleen gegaan... Hals over kop, zijn bullen heeft hij gewoon achtergelaten. Er stond nog een pan eten op het gas. Maar het gas was gelukkig uit ja. Na de oorlog, hè, toen liep ik eens in de Paleisstraat. En daar kwam die aan. Hij zei: Ik ben nog over je vrouw. Ik wel, maar. Mijn broer en mijn vader niet. Ik ben de jongste. En ik ben er nog. Hadden ze maar naar me geluisterd. Ja. Hij zag er goed uit. Hij was helemaal niet veranderd. Ze tilde haar tas weer op. Bijna verlegen, zei ze. En... Onze enige zoon hebben we ook verloren op de Waalsterpervlakte. De zin kwam er met moeite uit, ik wist niets te zeggen. Achter ons rumoerde de markt. Tja, dat hebben we allemaal meegemaakt, zei ze. Je vergeeft het ze nooit, al zijn er veel jaren verstreken ik keek me ernstig aan en zei... wat ik nog altijd doe met Duitsers, hè... dat is... ze verkeerd wijzen. Nog altijd, eergisteren nog... zo'n dik Duits echtpaar hier, vlakbij. Ze kwamen op me af en ze vroegen... waar ze konden eten, echt lekker eten. Wilde ze toen... Zei ik, dan laufen ze zo. En ik wees de verkeerde kant op. Niet daarheen waar de restaurants zijn, maar juist daarheen, begrijpt u. Haar glimlach was nu een beetje ondeugend. En u weet, meneer, zei ze: daarheen. Is niks. Ah, nou heerlijk. Goed, het uh, was natuurlijk Simon Krichelt. 6 januari heb ik hier Mike Meijer te gast. Hij bracht net een nieuw album uit. Het titelt Einzelgänger. Nou, hier een fijn liedje. Met de fijne titel Dunne Popdoos. lonken van jouw brein dunne potto's, heel plat buikje, maar de zwavel, ja die ruik je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 Precies zoals ze al voor voelde. zal gaan vallen, haar heup zal breken in het ziekenhuis beland... en vervolgens ja, naar een verzorgingstehuis moet. Zover is het nog niet. MUZIEK Like a motherless child. Pastoraal. Een zuster neemt me apart in een zijkamertje. Er moeten nog dingen ingevuld worden. Ik vertel haar alles wat ik weet. Je moeder vraagt steeds naar haar hondje, zegt de zuster. Ik vertel haar dat onze strategie is om moeder het hondje zo snel mogelijk te doen vergeten. Vanmiddag dacht ze al even dat het een poes betrof haar hondje. Dus het gaat de goede kant op. Als ze naar het hondje vraagt, instrueer ik de zuster... informeer haar dan dat het heel goed met het hondje gaat... dat het hondje op vakantie is en heel tevreden. We hebben geweigerd een foto van het hondje op te hangen. Dat verlengt de herinnering en de onrust over het lot van het hondje maar. De zuster vraagt of mijn moeder de komst van een pastoraal werker op prijs zou stellen. Doe maar, zeg ik. Kan geen kwaad. Ook een pastoraal werker is bezoek. Familie. Op dinsdag begin ik voorzichtig wat familie en oude vrienden op te bellen... om de bezoekersstroom naar moeder gaande te houden. Ik bel tante Chris, haar enige nog levende schoonzus. Ze vertelt dat ze nog ouder dan moeder is en gelukkig nog gezond... en dat het zo gesneeuwd heeft. Och, zegt ze, een gebroken heup, dat is niet best. Ze vertelt verder dat ze zelf met dit weer maar lopend naar het dorp gaat om boodschappen te doen. Dat ze daarbij haar laarzen aandoet. Als het zo glad is, durft ze niet met de auto. En gelukkig heeft ze nog aardappels in huis. En sinaasappels. Ze hoeft eigenlijk alleen nog maar een kropje sla... Dat is tenminste niet zo zwaar. Daarmee kun je best naar huis toe lopen met een kropje sla. Ze vertelt dat ze morgen toch maar met de auto naar de verjaardag van Kees Jan gaat. Die is vijftig geworden. Hij is met haar dochter getrouwd. Hij woont in de buurt van Rotterdam. Ze wenst mijn moeder veel sterkt. So A punt moeder doen, nu ook terug te lezen. Iedere maandag en vrijdag in Dag Patrouw. En het boek is afgelopen november al verschenen... Eh, eh, bij de Nieuw Amsterdam. Peter Piek, Duits multitalent met zo'n typisch hoge, hoge stem. Hij heeft een nieuw lied uit en eh, er hoort een heel mooi gemaakte animatieclip bij. Zoek maar op. Het heet Leave Me Alone. Leaves are falling from the blackbird branch. He said, This is my branch. This is not your business. I want to share, but I'm not able. You can never sit on the electric cable. Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone Leave me alone Do you imagine moments exist at all? Every moment is gone forever The future's our mind, the past is pet But why does it make me sad? Leave me, Leave me alone Leave me alone Leave me alone Leave me alone Whose time is to stay When all love is flying away Where are you? Where is my home? Leaves are falling Winter will be soon Rain for me The tears I can't let fall Rain for me The tears I can't let fall Rain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 Sinds ongeveer drie maanden wonen wij in een wijk achter de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. En door bewoners wordt deze wijk eigenlijk het dorp genoemd. En al snel kwam ik erachter dat de buren hier heel belangrijk zijn... en dat het op prijs gesteld wordt als je je even voorstelt. Vandaar dat ik vanaf nu elke week zal aanbellen bij een van mijn buren en zal kennis maken. Ik begin bij nummer 1 en onze straat telt 225 huizen. Zo u hoort het, nou van Romane zijn we dus voorlopig nog niet af. Elke week belt ze dus bij een van haar nieuwe buren aan om kennis te maken. En vandaag aflevering 1, huis nummer 1. Ik sta nu aan het begin van onze straat. En ik kan zeker niet het laatste huis zien. Maar wel het eerste huis. Daar sta ik naast. Dat is nummer 1. Ik weet echt niet of mensen hiervan gediend zijn. Als ik me gewoon ga voorstellen met een apparaat in mijn hand. Shit, ik kan geen hand geven. Ik heb allebei mijn handen vol. Even kijken hoe ik dit ga doen. Oh nee, daar komt iemand. Oh nee. Oké. Okay. Hallo. Hoi. Hoi. Ik ben de buurvrouw. Ik woon op nummer 87. Wij zijn hier net komen wonen. En ik wilde me eigenlijk gewoon even voorstellen aan iedereen. Wat zei je? Dit is het apparaat. Ja, dit is een, dit is een uh, opnameapparaat voor audio. Oké. Okay. Ik heb het gevoel alsof ik in een dorp ben gaan wonen. Ja, ik woon hier nu sinds 82, dus voor mij is het wel een dorp. En woont u hier met plezier? We hebben hier altijd met plezier gewoond. Nog steeds. Je zei: de laatste tijd, de laatste jaar, er wel veel nieuwe mensen komen wonen. Ik vind wel dat de jongere garden wat minder uh, om de buren geeft. Ja, waar merkt u dat aan? Dat ze veel minder zeggen. Veel meer op hun eigen zijn. Bedoelt u dat ze geen gedag zeggen? Nou, een goede morgen kan er dan wel net af. Maar dan houdt het ook op. <lacht> maar het is niet meer zo van... Uh, zoals bij de overbuurman, die is dan nu alleen. Maar dan loop je even achterom en dan ga je even naar binnen. Even kijken wat het is. En zo, waar we eigenlijk met alle buren... Maar dat is de laatste jaren wel veranderd. Dat is wel jammer. Wat voor soort relatie heeft u dan met uw overbuurman? Wat voor een, een burencontact? Ah. Het contact is zo, ik ben niet iemand die in en uit rint bij buren. Maar ik ben wel zo, als er wat gebeuren moet... of ze moet hebben hulp nodig... dan mogen ze bij mij ieder uur van de dag aanbellen. Of midden in de nacht, dat maakt mij dan niet uit. Dan sta ik gewoon klaar. Dus zo'n contact is het zeker. En mijn man die gaat er wel eens even heen. Dat is meer mannen, mannen gekletst. In ieder geval denk ik gewoon dat. Die gaat er wat vaker even over de weg. Gewoon. Er komt het uh, grijze de duif aan. <laughs> mijn man heeft de hond uitgelaten. Maar hij loopt Hondje. gewoon langs het huis. Ja, hij gaat achterom. Nou ja, we hebben een nieuwe buurvrouw. Ja, goedemiddag. Ik ben uh, Fred. De nieuwe buurman. Hoe uh, lang woont u hier al? Of, uh... Ik woon hier nu bijna drie maanden. Oh. Oh, dat spart, nou, dat is pas, maar goed. He. Nou, ontzettend leuk om jullie te ontmoeten. J jij woont op nummer 87, zeg je? Ja, je mag altijd aanbellen. Dan doe ik open en dan staat de koffie klaar. Ja, het prima. Oh, dat is leuk. Succes erbij. Oké, okay, okay, tot ziens. Succes. Take it away, Sonny Rollins, a theme. Dat was Romane Rodriguez met een uh, luisterportretje van een van haar... met... van, ja, hoe zeg je dat? Een van haar nieuwe buren in Amsterdam-Noord. Het is trouwens ook mogelijk om zelf een luisterportret te laten maken... Hè, van een dierbare. Ik zou zeggen, kijk eens op www.luisterportretten.nl en beluister vooral eens een paar van die mooie voorbeelden die je daar vindt.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 de enige bent die die vragen kunt beantwoorden. Het gaat over een vrij bekende opname van Elvis. Hij zingt dan Are You Lonesome Tonight. Je weet waar ik naartoe wil, hè? Ik weet waar jij naartoe wil, ja, zeker. En dat is de beroemde Loving Version, hè? Ja, want, want nou, Elvis is net een beetje op streek... en dan blijft hij erin en uh, nou dacht iedereen tot op heden, dat kon door een, een, een achtergrondzangeres maar dat is helemaal niet waar Nee, een achtergrondzangeres die eigenlijk uit het dak gaat wat op zich ook wel heel grappig is maar, ik, maar uh, j, j, jij was daarbij hè ik was erbij, ik zat in het hotel in Las Vegas we hadden een weekendje Las Vegas, uh, met mevrouw destijds en er waren allemaal vrienden bij de hele Red Pack bijvoorbeeld was er, er waren allemaal... Red de Red Pack? De Red Pack jongen, we zaten echt vooraan want ik kende Elvis en hij was een, trouwens een toffe, echt een toffe gozer wel echt een, er gaan heel veel verhalen van hem de ronde eh, door, maar het was gewoon een schat van een gozer. En hij had voor mij en mijn vrouw een tafeltje vooraan geregeld en daar zaten dus Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, Dean Martin en nog een paar leuke allemaal met, met mooie vrouwen erbij. Het was, het en en, en e X van Beuningen zit er dus ook ex van Beuningen natuurlijk, joh. Ja, het was gezellig gewoon en er stond een magnum met champagne en het kon eigenlijk niet op. Hè. We hadden een, een, een moordtijd ja. en Elvis was aan het zingen en uh, Arielo's hem toen ja. uit. Ja, dat is een van mijn favoriete nummers natuurlijk. En uh, we zaten gewoon te genieten. En uh, op een gegeven moment uh, steek ik een schaartje op. Chief web En uh, zo'n geel pakje weet je wel. En, uh, en ik zeg, uh, willen jullie ook... Uh, ja... Uh, uh, uh, ze willen ook wel een, uh, een sigaartje. Uh, Sammy Davis Jr. Uh, die, uh, die zegt: geef mij er ook maar in. Dus ik geef hem, ik geef hem een, uh, een, uh, een sigaartje. En uh, toen zei hij: heb je, heb je ook een vuurtje? Ja, dat ligt voor de hand. Nou, ik had een, een schitterende, een zilveren, zilveren aansteken nog van mijn ouders gekregen. Oh, benzine, hè? Benzine, ja, zo'n klikkeren. Oh ja, dat was mooi, man. Dat rook ook een beetje lekker en zo. Dus um, nou ja, we zaten daar helemaal in volle naad Schitterend pakken, smokings. En uh, het, was, het was helemaal top. Uh, een high voor rechts van beuningen eigenlijk hè. Um, en uh, op, nou dus dus uh, uh, Sammy Davis, die die die uh, die komt naar voren hè, en op dat moment doe ik dus mijn aansteker in zo'n ja zo'n zo gebaar hè zo, ja ja Je gooit die klep open en draait dan het wieltje en op dat moment komt die, uh, die Sammy Davis naar voren hè. En die gast die had een, een puist haarlak op zijn kop, dat wil je niet weten. Dus die vlat vlam. Nee, echt. Ja, die vlat vlam. Ga weg. Nee, dat er gebeurde op dat moment en, en het er was dus woesh, het was een soort fakkel geworden eigenlijk, hè. Shall I come back? Tell me dear, Are you lost? Oh Lord, Lord. I wonder... En uh, op dat moment pak ik die Magnum Flash met champagne. Ja, heerlijke champagne trouwens, dus eeuwig zonde, maar ja, van, van de Redback. Je, moet, je moet, van de, de redpack Redback champagne. Dus en zo op zijn hoofd, weet je wel. En eigenlijk, iedereen dus denkt... oh, wat gebeurt daar? Maar Elvis... die schiet in de lach. Dus iedereen in paniek... en Elvis vond het Elvis leuk. Ik vond het een heel grappig... die, ja, die staat er op domme 300 avonden per jaar... te, te zingen, er gebeurt weer eens wat, weet je wel. Dus die schiet in de lach en die... En dat <laughs> Baby. <laughs> Wacht even, That is Sammy I Davis, Jr., hè? Daar Sammy Davis junior, daar hebben we het over. Die brandt als een fakkel? Die brandt als een fakkel, ja. En Elf schiet in de lach? Elf schiet in de lach, zo is, dat is mijn, uh, mijn lezing en volgens maar, mij, ja, dat is, zo is het gebeurd hoor. Maar heb je hem geblust? Ik heb hem geblust, ja, nee ja, we hebben hem gered hè. Eigenlijk niks aan de hand dus? Mm, nou. Nah. Ja, ja, zijn kapsel was verwoest natuurlijk. Ja, ja dat was, niet meer zo, zag er niet meer zo, Verschroeide aarde. Was dat dat halve jaar dat uh, Semmy niet optrad? Klopt. Klopt, ja, dat ja, dat ja, het ja, ja. Dus. ja. Maar eigenlijk door, door, door de. Misschien was het de zenuwen, dat kan natuurlijk ook. Hè. Je kan alleen verklaren. Je weet het niet, je nee, weet nee, het nee. niet. Hé, dat, uh, dat is mijn verklaring voor. Uh, nou. Dat wat er gebeurt met de Are You the Loving Version? Weer een mysterie je Dankjewel Rex. En tot volgende week. Hey Jan, Tot volgende week. Is your heart veel met I come back again? Do? Are you awesome ja, ja, ja, ja. Bedankt Rex voor deze noodzakelijke informatie. Goed. Uh, we zijn er weer. Vergeet uh, ja, aan het einde van het programma gekomen. Vergeet onze website niet: www.adelinevanlier.nl. Dan kun je van alles terugluisteren en lezen en ook de podcast vinden. Dat kan natuurlijk ook allemaal op de site van Radio 1. Uh, als Vincent het allemaal voor de bakker krijgt, arme jongen. Goed, uh, mijn regisseur Vincent Kom. Goed, uh, want u weet, Liz is met uh, die heeft een hele bolle buik. Er moet, moet een kleintje uitkomen. Uh, je kunt me ook mailen op hetgoedeleven@karo.nl. Volgende week is Constant Meijers mijn gast. Hij uh, begon zijn professionele leven als popjournalist. Uh, maar zijn liefde voor Neil Young, die was al ouder... en het toeval wilde dat hij in plaats van hem ooit te interviewen... Uh, hij gewoon bevriend met hem werd, hè? van fan tot vriend. En hij schreef er een uh, fijn boek over, Forever Young. Uitgever door Ambo Antos, uitgevers. En hij vierde de presentatie van het boek in de Melkweg... met een uh, prachtconcert vol met hommages... aan die uh, eigenzinnige Amerikaanse zanger. En uh, ik was erbij. En ik sprak wat publiek aan. Zo is wel leuk. Hier bijvoorbeeld uh, theaterproducer Diederik Hummelink. Neil Young fan?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 Een <laughs> jongensplaat, oké. Okay. Goed, we, we gaan eruit met een fijn nieuw Young uh, nummer uit 1972. Ik weet nog, ik zat geloof ik in de derde of vierde klas middelbare school. En ik vond dit nummer zo aangrijpend. Ik, ik, ik, toen wist ik nog helemaal niet echt van die ellende van naalden en Zal Althans, ik was me dat nog niet bewust. Mooi nummer. The Needle en the Damage staan. Cellar door. I love you, baby. Can I have some more? Ooh, the damage done. I hit the city and I lost my band. I watched the needle take another. to keep from running out I've seen the